En ik heb vandaag een bijzondere gast uh, in de uitzending, dat is namelijk Damien Sifkovic. En Damien Sivkowicz is uh, ontzettend veel bezig met het begrip transhumanisme. Damien, welkom in de uitzending. Um, zou je jezelf kort voor kunnen stellen uh, wat je doet? Uh, wat ik doe, ja, wat doe ik niet? Um, nee, ik ben dus Damien, onlangs 28 geworden, ik heb meerdere ondernemingen. Ik heb het uh, Institute of Exponential Sciences opgericht. Dat is een stichting, een soort denktank die zich bezighoudt met het verspreiden van een techno-positieve visie in de samenleving. En ook met onderwijs en consultancy voor onder andere bedrijven, organisaties, voor iedereen die eigenlijk. Uh, dus al future proof wil maken, hoe wij dat uh, noemen. Waar we ons bezig met opkomende technologieën, we denken aan neurale interfaces, kunstmatige intelligentie, blockchain. Uh, allerlei methodes waarmee wij uh, projecteren dat de mensen en de samenleving op minder korte termijn daar veel baat bij zal hebben. Yes. Ben ik als ondernemer bezig om zoveel mogelijk kapitaal te vergaren om te kunnen investeren in de technologieën waarvan ik geloof dat, daar een, uh, dat die gefinancierd en versterkt uh, worden. Ja, uh, we hebben wat dat betreft veel met elkaar overeen. Hè. We zijn al, allebei denk ik ook wel techno-optimisten zoals ze dat noemen. Dus we, we geloven heel erg in de mogelijkheden die technologie biedt. Um, kun je voor de mensen voor wie het begrip nog onbekend is misschien uitleggen wat transhumanisme is? Um, nou, je, hebt, je hebt een paar definities. Ik zal de, de meest gangbare proberen te uh, gebruiken. Een transhumanist is iedereen die gelooft dat de mens en wat het betekent om mens te zijn, in een positieve manier kan worden. Um, beïnvloed door het gebruik van technologie. En dan hebben we het niet enkel over het gebruik van technologie, zoals bijvoorbeeld auto's of elektriciteit, dan hebben we het dus ook over het uitbreiden van de mogelijkheden die het lichaam zelf heeft, of het verbeteren van lichamelijke functies binnen het kader van het oplossen van ziektes, ouderdom of het vergroten de lichamelijke mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld uh, theorieën waarmee je uh, een hoger spectrum van geluid zou kunnen horen, meer kleuren zou kunnen zien, et cetera, door middel van technologieën zoals implantaten of gentherapie. Wat voor opkomende technologieën je dan ook die uh, ja, de menselijke evolutie eigenlijk uh, kunnen versnellen in een Manier die wenselijk en haalbaar is? Ja, dus het gaat eigenlijk om het verbeteren van, van de mens, of de mens als soort misschien zelfs. En ja. ik denk dat het eigenlijk grofweg op twee manieren kan. Aan de ene kant door bijvoorbeeld uh, implantaten en uh, dingen die je in of aan je lichaam kunt aanbrengen. Mm -hmm. uh, wat we eigenlijk bijvoorbeeld met onze mobiele telefoon al een beetje mee zijn begonnen, uh, als je kijkt hoe mensen verbonden zijn aan dat aan apparaat tegenwoordig. Ja. Uh, en aan de andere kant, gewoon het puur biologische, bijvoorbeeld met gentherapie uh, uh, het verbeteren van het menselijk lichaam feitelijk. Ja, van uh, methodes, gentherapie, standcellen, denk, den, en denk natuurlijk ook aan hybrides daartussen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, in de future studies, voorspellen veel mensen de opkomst van zogenaamde Drexleriaanse nanotechnologie die dan dus um, ja, bijvoorbeeld nano-assemblers gebruikt, cetera. Dat wordt ook wel dus nano genoemd, oftewel droge nanotechnologie. Die dan dus maar tegenovergestelde is van bionano, wat biologische nanotechnologie is. Want, waar ik gaan toevoegen, ons lichaam is eigenlijk een biologisch nanotechnologisch systeem Alleen is het niet ontwikkeld door je man. Is het door, ja, millennia door miljoenen jaren van de evolutie ontstaan. Ja. Een goed voorbeeld van een um, bionano-assembler die we allemaal gebruiken is voor de productie van voedsel. Je hebt vast wel eens een Een kip kan je zien als een bionano-assembler van voedsel. En dan heb je um, C-nano, oftewel synthese uh, nanobiologie En dat is dan een grote crossover. Idonano en bionano, waardoor je dus uh, niet enkel bijvoorbeeld dingen zou implanteren in het lichaam of techniek zou gebruiken of, of biologische aanpassingen zou doen, maar ook zou kunnen verbreden. Hallo? Gebruik van uh, biologische systemen die uiteindelijk niets organisch zijn. Dat zou je kunnen maken in de middenverderde toekomst. Die viel even weg net, maar om het, om het even samen te vatten voor de leek, uh, nanotechnologie is eigenlijk technologie op, op atoomniveau, hè? Dus, dus het zijn eigenlijk machientjes of uh, apparaten die zo klein zijn dat ze gewoon net, net in je lichaam uh, geïmplanteerd zouden kunnen worden. Okay. En bijvoorbeeld uh, ziekte zouden kunnen genezen, je DNA misschien zouden kunnen aanpassen, dat soort dingen moet je me voorstellen, toch? Ja, of je zou ook complexe nanotechnologie-systemen gebruiken, dat je bijvoorbeeld nieuwe organen hebt die synthetisch zijn en die functies verrichten die het menselijk lichaam helemaal nooit vanzelf kon. Denk bijvoorbeeld aan een overlay op je retina, waardoor je ultraviolet, infrarood, etc. kon zien. Ja. Om, een goede, om een praktisch voorbeeld daar te noemen, stel. Uh, um, je wil geen huidkanker. En je kan naar buiten kijken en je ziet direct hoeveel UV-scaling is. Mm -hmm. Omdat je op het licht. ligt. Ja, dus dan zou je inderdaad uh, gewoon letterlijk met je eigen ogen de intensiteit van de zon kunnen meten. Ja, precies. En uh, dan bepalen hoeveel zonnebrandcreme je op moet smeren. Ja, ja. Naast de, naast de medische uh, toepassingen, uh, zou, je dat soort, zou dat soort technologie natuurlijk ook een enorme uitbreiding zijn van, de, van het geheel, van de menselijke conditie. Om wat te noemen, onze kunst of cultuur. Um, als je bijvoorbeeld naar een museum gaat, gaat naar een Rijksmuseum, en je ziet allemaal schilderijen, et cetera, dan zie je allemaal werken die uh, gemaakt zijn op grond van de aanname. Dat we een bepaald spectrum van licht kunnen zien, dat we een bepaalde set van zintuigen hebben. Stel ja. je kan twee keer zoveel kleuren zien, dan zouden er ook nieuwe kunstvormen mogelijk zijn, nieuwe cultuuruitingen, nieuwe vormen van communicatie. En dat zou ons niet enkel op een medische grond vooruit helpen, maar ook als beschaving, als, als, een, als maar de gestalt van de menselijke ervaring eigenlijk. Ja, dus we zouden inderdaad op, op, op, opnieuw een soort tweede renaissance misschien kunnen krijgen, waarbij we eigenlijk een totaal compleet ander beeld van de wereld opeens weer kunnen krijgen, omdat we gewoon letterlijk andere zintuigen hebben. Ja, ik bedoel, als we nu bijvoorbeeld puur uh, vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief kijken, wat kunnen we eigenlijk zien, ik bedoel, ik bedoel zonder dat we naar machines kijken, die ons weer een representatie geven van wat die machines zien. Maar als we kijken wat kunnen we zien, wat kunnen we horen, wat kunnen we voeden, dan is dat eigenlijk een heel klein spectrum van wat er is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het elektromagnetisch spectrum, onze ogen kunnen grondlengtes uh, tussen 400 en 700 nanometer opdekken. Het elektromagnetisch spectrum is honderden, wel, wel, zo niet duizenden keren groter dan dat. En tuurlijk, we kunnen ...machines en camera's gebruiken om, die andere, om de rest van het spectrum te meten, maar we kunnen alsnog het niet zien. We kunnen niet ervaren hoe het is om dat direct als input in ons brein te krijgen. Ja. Als je een infrarood camera gebruikt, dan verwerkt die infrarood camera in licht en geeft het ons een beeld in de in. Maar als je dat werkelijk niet infrarood eruit ziet, dan heb je... Een heel, nieuw, een heel nieuwe ervaring. En hoe ik de menselijke conditie nu zie, is alsof je door een heel klein gaatje naar schaduwen kijkt van de daadwerkelijke werkelijkheid die daar buiten ligt. Ja, dat is een beetje Plato's schuld eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja, dus dan zouden we straks inderdaad bijvoorbeeld als insecten zouden we misschien infrarood rood kunnen zien, dus dan kunnen we warmte feitelijk meten met onze ogen. Uh, ja? We kunnen misschien uh, ultraviolet gaan meten. Dus uh, dan zal de, de omgeving van de macht met Tron er anders uitzien dan, uh, dan de rest van het huis. Of dan zal, het, uh, zal je buiten inderdaad uh, de sterkte van de zon kunnen gaan meten. Zeker. Um, ja, dat zijn inderdaad mooie, mooie ontwikkelingen. En dat is denk ik nog maar een heel klein deel van wat eigenlijk het transhumanisme allemaal uh, potentieel biedt. Kun, oh, nee. kun je vertellen hoe je. Uh, hoe je bent gekomen tot dat transhumanisme? Wat, wat bracht jou deze interesse, en, en wat je nu uiteindelijk allemaal ermee doet? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik kan, zeg maar, de term transhumanisme, dat ben ik ergens om mijn elfde elf, of elf, twaalfde online tegengekomen. Okay. Maar de inhoud van het transhumanisme is mij eigenlijk altijd eigen geweest. Zolang ik me kan herinneren, omdat ik vier of vijf jaar oud was, Wist ik bepaalde dingen, zoals bijvoorbeeld dat ik nooit dood wou. Mm -hmm. Of dat als ik op de camping zat met mijn ouders, als ik omhoog keek naar de sterren, dat ik het volledig onacceptabel achtte dat ik nooit in mijn leven ooit naar die sterren toe zou kunnen gaan. En ze persoonlijk zou kunnen zien of ontdekken. Vond ik een gedachte die volledig onacceptabel was. En ik ging met de middelen die ik. Leeftijd ik wel had, altijd zoeken, naar hypothetische manier, waar ik de barrières van mijn menselijke natuur kon oversteken. Dat is iets wat niet voorkomt uit het leven van een bepaalde ideologie of van blootstelling aan een bepaalde denkers. maar veel intensiever aan hoe ik aan het zien, aan het denken ben. En toen ik elf, 12 was en ik het internet ontdekte, ik moest de er een grote groep denkers, wetenschappers, filosofen, ondernemers, noem maar op, waren die met hetzelfde. En dat was mijn twijfel voor mij. Ja, nou ja, het, het is wel iets bijzonders merk ik. Uh, uh, ook toen ik bijvoorbeeld een aantal mensen die jou volgens mij kennen, of, of misschien vaag kenden. Toen ik ze vertelde dat, uh, dat ik jou zo interview... toen zeiden ze allemaal zoiets van, oh ja, die Demi met zijn rare ideeën en zijn transhumanisme. En het is uh, misschien zeker ook vroeger, toen natuurlijk de aanwezigheid van de kerk heel sterk was. Uh, uh, mensen zijn natuurlijk heel erg sceptisch over uh, het transhumanisme. Hè? het is een beetje een doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg mentaliteit, die vooral in Nederland heel sterk is. En het is best moeilijk om mensen ervan te overtuigen. Van, He, he, de, de, misschien zijn bepaalde dingen gewoon mogelijk misschien kan ik inderdaad in mijn leven kan ik gewoon op Mars staan of kunnen we misschien inderdaad bij wijze van spreken naar de dichtstverzijnde ster toe vliegen uh, ja. Ja. ja wat ik, wat ik, wat ik heel frappant vind eigenlijk is dat um, ik moet trouwens even een, uh, een side note erbij zetten dat zelfs vanuit uh, sommige kerken er tegenwoordig een transformistische beweging is, ja, bijvoorbeeld uh, Amerikaanse historicus Christopher verbennen, die um, een redelijk grote following heeft, die probeert het transhumanisme te doen Maar om even terug te komen op kritiek, wat ik heel verband vind, is eigenlijk dat heel veel mensen die, um, die kritiek hebben of die heel sceptisch of zelfs belastelijk doen over transhumanisme, Vaak redelijk positief zijn, wat toch een bepaalde interesse in de geschiedenis vereist. Want ja, weet je, actieve mensen, reactionairen, kunnen heel moeilijk terug willen naar iets zonder de geschiedenis te bestuderen. Dus het zou verwachten van mensen dat ze door de geschiedenis te bestuderen um, eigenlijk ook ziet dat er heel vaak handicapten transformaties zijn geweest binnen de samenleving. In wat als normaal menselijk wordt gezien, of hoe de mens gelegenheid Ja. Ja, dus het zijn zeg maar, de, in, in hun eigen tijd worden eigenlijk de mensen die vooruitgang brachten, worden altijd als gekken weggezet. Uh, dat zie je, dat zag je natuurlijk al met Galileo, uh, die, uh, die aantonen dat de aarde om de zon heen draait en niet andersom. Uh, maar het zijn natuurlijk wel die gekken die voor vooruitgang zorgen, zoals dat bekende reclamespotje van Apple uh, zo mooi laat zien. Um, ik, dus, ik heb wel eens geponeerd dat de hand die de geschiedenis schrijft altijd de hand was van de hoogfunctionele hacker binnen een tijd en een context. Ja, ja precies. Uh, ja, dat dus is wat, wat ik zelf ook heel erg merk uh, in mijn omgeving. Want ik... Ik ben een beetje een transhumanist light, ik doe er niet heel veel mee, maar ik, ja, ik volg het wel en ik ben bijvoorbeeld wel bezig met uh, voedingssupplementen, dat soort zaken. Van, nou, wat is er toch mogelijk om toch wat gezonder te leven, om toch wat efficiënter te functioneren. Uh, ja, er is toch heel veel kritiek uh, op en uh, uh, ik denk dat bijvoorbeeld een van de grootste taboes die, die er misschien wel zijn, is het taboe op onsterfelijkheid. Hè? Uh, want eigenlijk zou je je af kunnen vragen hoeveel er van, een, van veel religies overblijft als de dood bijvoorbeeld niet meer zou bestaan uh, ja. kun je vertellen uh, hoe jij daarover denkt, over onsterfelijkheid want ik weet dat je daar gewoon uh, eens wat berichten over post op Facebook ik zag uh, gisteren volgens mij weer wat voorbij komen over uh, uh, J.K. Rowling uh -huh. hoe kijk jij aan tegen onsterfelijkheid en de, de recente ontwikkelingen daarover nou, om, om te beginnen vind ik onsterfelijkheid altijd zo'n beladen term. Omdat het impliceert dat er een staat zou zijn waarin er geen enkele mogelijkheid bestaat tot een einde van het leven. En dat vind ik een hele onwetenschappelijke gedachte eigenlijk. Want waar ik me vooral mee bezighoud is uh, het genezen van de ouderen. Ja. Precies. En geneesmiddel van de ouderdom is iets wat niet uh, a priori voor ons Als we nu allemaal um, permanent wettig blijven, dan kunnen we nog steeds een effectief van aan doorgaan en we kunnen nog steeds door een aardbeving doorgaan of kunnen worden, we een meteoriet inslaan en zoveel scenario's. Oorlog, klimaatverandering, noem maar op. Er zijn zoveel scenario's die mensen nog steeds dood kunt maken. Ja. Dus... En ik zie um, het verlengen van een gezond en wenselijk leven meer als een continu proces dan als het bereiken van onsterfelijkheid. Ja. Want als we alle ouderdomsziektes hebben um, verslagen, denk bijvoorbeeld aan Alzheimer, sarcopenie, de afname van de functie van het immuunsysteem, Parkinson's, alle ouderdomziektes, alle chronische ziektes, als we die op hebben gelost, dan, dan hebben we meer tijd om naar technologieën te kijken op de andere risico's van het bestaan, allerlei andere existentiële risico's, om die te minimaliseren. Het ja. existeert als een continu proces, van de verlaging van de statistische kans dat je het volgende moment komt overlijden. Ja, ik denk dat het ook wel komt doordat we ouderdom en de dood eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbinden. Ja. Terwijl ik, uh, zoals ik het zie in het transhumanisme, wordt ouderdom gewoon als een ziekte gezien en niet als iets wat inherent is aan de mens. Hè? Dus, dus we, het is een ziekte die we op kunnen lossen feitelijk. En uh, Ouderdom is slechts een van de manieren waarop je dood kan gaan. De, de meest voorkomende manier. Nou, ik wil even reageren op het principe van niet inherent in de mens. Ik ben zelf een aanhanger van de theorie van de Belgische arts Christopher Peur. Ook wel bekend van het boek De Voedselhandloper. Ja. En um, hij heeft geponeerd dat, um, dat ouderdom een multisystemisch syndroom is, met 100% overerfbaarheid en fataliteit. En dat houdt in dat nou ja, als het 100% overerfbaar is, is het zeker inherent aan de mens. Maar dat wil enkel zeggen dat elke mens aan de ziekte lijdt. Ja. Om, om weer om in te gaan op de materie van ouderdom als ziekte is het zo dat we nu eigenlijk met een heel raar paradigma kijken binnen de biomedische wetenschap. We splitsen ziektes eigenlijk in heel erg gebieden. Je hebt um, de infectieziektes, nou denk dan aan dingen als HIV, denk aan dingen als de gewone griep, denk aan dingen als salmonella, et cetera, et cetera, nou, Dan heb je congenitale ziektes, dat zijn erfelijke ziektes. Dan heb je het over, ja bijvoorbeeld erfelijke blindheid, dat soort zaken. Ja. Of dus kijken we naar chronische ziektes, denk bijvoorbeeld aan diabetes. En als laatste hebben we een categorie in het leven geroepen wat beoude kon zieken, het domein van de geriatrische genetie. En de, de twee splits tussen geriatrische ziektes en chronische ziektes die niet congenitaal zijn, zijn vanuit een objectief wetenschappelijk standpunt, die splitsing is heel raar en arbitrair. Want zowel bij chronische, niet-congenitale ziektes, als bij ouderdomziektes, is het onderliggende probleem een accumulatie van schade. Je hebt verschillende soorten schade. Denk bijvoorbeeld aan de, de die van cellen. Denk aan crosslinks die ervoor zorgen dat cellen niet meer goed functioneren. Denk aan de senescente cellen. Dat zijn cellen die, zeg maar, natuur, die zo beschadigd zijn dat zelfs. De celboot niet meer uh, intreedt, waardoor ze allerlei signaalstoffen rondsturen die voor ontstekingen, mutaties, proteïnes, noem maar op zorgen. En daarin zit geen fundamenteel verschil tussen bijvoorbeeld een ziekte, bijvoorbeeld diabetes, die ook een systeemverandering is, in het lichaam, waardoor het lichaam na een bepaalde tijd niet meer de functie doet. Dus die, dat hele paradigma dat wordt door steeds meer wetenschappers binnen de medische, biomedische sector in twijfel getrokken. Ja. En dat hele paradigma is eigenlijk ontstaan toen we in de 20e eeuw, 20e eeuw uh, leerden om infectieziektes te bestrijden. Met onder andere antibiotica maar de grootste ontdekking op dat gebied. En toen kwam er eigenlijk een invalshoek dat we elk soort ziekte kunnen behandelen op de manier dat we infectieziekten behandelen. Dus we isoleren één ziektebeeld, één set van symptomen. Vervolgens denken we daar een klein molecuul bij, een specifiek molecuul, want je hebt ook verschillende soorten macromoleculen, je hebt plexa-moleculaire structuur, maar een klein molecuul. Dat gaan we dan verzinnen en dat doen we dan in het lichaam, zodat dat ene ziektebeeld verdwijnt. En dat maakt heel veel sens als um, de bron van het ziektebeeld een extern organisme is. Een bacterie bijvoorbeeld waarvoor een antibioticum giftig is, maar dat antibioticum is niet giftig. Want dan maak je de infectie, maar niet het lichaam. Ja. Maar op het moment dat de, de bron van de ziekte een onderliggend fysiek systeem is, zoals bij chronische, non-congenitale ziekte en geriatrische ziektebeelden, dan heeft zo'n aanval helemaal geen zin. Want je bent niets een verandering aan het maken aan de systemische veranderingen die ertoe hebben geleid dat je ziek bent. Ja. En vanuit dat paradigma, dat we eigenlijk een beetje zijn blijven hangen, in alle ziektes zijn fundamenteel vergelijkbaar met infectieziektes en we kunnen ook via een fundamenteel vergelijkbaar paradigma worden opgelost. Hebben we de geriatrie gesplitst van de chronische ziektes? En dat is iets waar, waar ik wel ook binnen mijn eigen bedrijf heel erg uh, op de golf wil meerijden dat we anders naar aan het kijken zijn. Ja. Want welk bedrijf is dat? Dat uh, is Inovium Laboratories. Oké. Okay. En dat heb ik um, samen met enkele anderen opgericht. En Novium houdt zich vooral bezig met regeneratieve geneeskunde. Uh, klinische tests, om vanuit uh, het paradigma dat ouderdom inderdaad een afdakende is, en ...vorm van systeemschade die tot allerlei ziektes leidt. Om vanuit dat paradigma te kijken hoe je mensen kan helpen of genezen. En niet vanuit het paradigma dat we een klein tegen de tegen één ziekte beeld. Ja, maar ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met de stand van de technieken. Kijk, uh, uh, als je zoiets hebt van nou we hebben een externe brongriep of weet ik veel een andere ziekte... ...en we vinden één molecuul wat daartegen helpt, dat is natuurlijk relatief simpel. Want het enige wat je hoeft te doen is een molecuul vinden wat werkt in het lichaam. En dan laat je het lichaam laat je het werk doen, zeg maar laat je, het, laat je de genezing uh, oppakken. Terwijl ouderdom betekent feitelijk dat je lichaam zelf kapot aan het gaan is feitelijk. Uh, dat je, dat je ja. op celstructuur eigenlijk al schade begint te krijgen. En ja. Ja. dat je dus met inderdaad één molecuul er niet meer komt. En uh, waarschijnlijk moet je inderdaad echt op nanoniveau... Zul je, uh, ...dingen moeten gaan herstellen. En dat is pas iets wat we misschien de laatste 10, 20 jaar kunnen. Ja, en dat is eigenlijk ook... Een, een, ...wat ik de tragedie van, de, van het biomedische veld vind. Namelijk dat de maatschappelijk... ...cultureel-maatschappelijke inzicht... De, nee, niet de cultureel-maatschappelijke inzicht... ...de cultureel-maatschappelijke visie... ...of de biomedische wetenschap loopt chronisch 15 jaar achter. Want het duurt ongeveer 15 jaar totdat je uit, uit een laboratorium een geneesmiddel op de markt en, waar, waar, en als een geneesmiddel op de markt is dan is er een cultureel en maatschappelijk besef onder leken dat de ziekte die het geneesmiddel geneest, genezen kan worden. Ja. En als je aan de andere kant van dat proces staat, dus in de beginfase van de ontwikkeling van geneesmiddelen of protocollen waarmee je iets kan genezen, dan besef je dat er veel meer mogelijk is dan wat de mensheid, de alhele mensheid zich beseft. En je loopt altijd, zeg maar, want natuurlijk als ondernemer, als wetenschapper, wat je ook doet, loop je aan tegen de voordelen en de ideeën van leger. Je bent onderdeel van de maatschappij. Ja, ja, ja dat, is, dat geldt ook voor technologie natuurlijk. In de Research and Development Laboratoria wordt nu technologie al ontwikkeld, die misschien pas over vijf jaar inderdaad op de markt komt. Dus uh, achter de schermen zijn we altijd veel verder dan je denkt. Um, en dan heeft het inderdaad tijd nodig om, om te bezinken bij mensen: van oh, uh, ik wist niet dat het ook kon, of ik wist niet dat ze ook al mee bezig waren. Ja, klopt. En de meeste mensen zijn natuurlijk geen futurologen of uh, ze, ze, ze, ze, ze hebben geen training of specialisatie gevolgd in het interpreteren van hoe. Uh, die opkomende technologieën in de samenleving gaan veranderen. Ik bedoel, zelfs futurologen en innovatiewetenschappers hebben het vaak genoeg fout. Um, dus, de, dat hele besef van het feit dat we in een, dat we in een toekomst gaan leven waarin uh, de parameters flink zijn veranderd, is gewoon niet iets wat in de samenleving leeft. Ja, ja. om nog even terug te komen op die onsterfelijkheid. Hè, volgens. Uh, ja. Aubrey uh, de Grey, die ken jij denk ik ook ja. wel. Z zijn er zeven hoofdfactoren van uh, ouderdom? Zeker. En hij heeft, hij heeft zelf gezegd: van, in principe kunnen we alle zeven oorzaken kunnen we gewoon aanpakken. En ja, we dat... stappen nog op een uh, conferentie, ik geloof vijf maanden geleden was er een uh, paneldiscussie waar hij ook aan meedeed. Er zaten nog enkele andere wetenschappers bij, zoals, dus ik weet niet precies wie er allemaal bij zaten. Ik ga ook geen namen noemen, want ik weet niet precies uit wie dat panel bestond. Maar is er dus de aankondiging gedaan, in samenwerking ook met enkele investeerders, dat dus op dit moment alle zeven... Hallmarks of aging investable zijn. Oftewel, het is niet enkel zo dat ze hypothetisch, uh, hypothetisch op te zijn. Het is ook zo dat voor alle al bedrijven bestaan waarin geïnvesteerd kan worden, die zich bezighouden met het daadwerkelijk oplossen. Ja. Dus het is voorbij aan een hypothetisch manier van misschien kunnen we dit ooit doen. Maar er zijn op dit moment. Bedrijven in verschillende stadia ja, bezig met een oplossing in het lab voor elke van die zeven dingen. Waarbij de oplossing vanuit een wetenschappelijke consensus viable blijkt. Ja. En, en hoe lang gaat het dan duren, denk jij, voordat we uh, de eerste mensen zien die, bij wijze van spreken, uh, minder verouderen? Niet, minder ouder. verouderen. Of, of zelfs verjongen? Nou, minder verouderen, die hebben we al. Okay. want je hebt technologieën die nog in een redelijk experimenteel stadium zijn die door biohackers worden gebruikt die in klinische trials zijn zoals oude anti-diabetes medicijnen met mm -hmm. kan worden gebruikt om de ouderdom IWAD te vertragen we hebben nu nou, met Formin wordt nu volgens mij al meer dan tien jaar door biohackers gebruikt die zelf experimenteren, maar je hebt nu ook de tame trials de tame trials waarin, um, um, ja, waarin metformin wordt gebruikt als een geneesmiddel tegen een enorme verzameling van dus Tegen ouderdom zelf eigenlijk, alleen door de manier hoe clinical trials in elkaar zitten, kan je dat moeilijk op die manier framen. De eerste mensen die langzamer verouderen, die zijn er al. Ja. De eerste mensen die met een gemiddeld, een gemiddeld DNA 120 gaan worden, die zijn er al. Dat zou ik zo een half miljoen op willen hebben. En als we kijken naar veel radicale veranderingen, dus denk aan mensen die 200, 300, 500, dus duizend worden. Nou ja, ik denk dat het van veel factoren afhangt. Want afhankelijk van. Uh, Goede genen zijn, is het natuurlijk zo dat sommige mensen vatwaarder zijn voor één van de zeven, of meer van de zeven uh, hallmarks of aging. En... We kunnen het natuurlijk ook niet zeggen totdat die mensen ook daadwerkelijk die leeftijd hebben bereikt, ja. maar achter het, Ik geef het een kans van... 80% procent dat de eerste mens die de kalenderleeftijd duizend jaar al bereiken, op dit moment leeft. Oké, okay, maar heb je het dan over, over uh, jonge kinderen of baby's? Of heb, heb je het over mensen die nu al volwassen zijn? Um, ja, dat is lastig te zeggen. <laughs> ik doe, ja, ik, als ik het heb over mensen die nu leven, dan heb ik het over, nou, bij de wijze van spreken, een baby die een uur geleden geboren is. Ja. Ik denk zelf ook, zeker, dat ik een realistische kans heb, als ik alles eraan doe om dat te bewerkstelligen, dat ik er in 2018 nog steeds gezond rond Ja, Ja, precies. Uh, ja, ik, heb, ik heb sowieso exact. een paar jaar geleden al ergens gelezen dat, uh, dat de baby's die nu geboren worden in principe al een levensverwachting hebben van 100 jaar. Mm -hmm. uh, wat dus aanzienlijk hoger is dan wat mensen nu gemiddeld zijn, want nu is het denk ik gemiddeld... Begin 80 of zo. Um, want want ja. we zien eigenlijk elk jaar zien we een verhoging van de levensverwachting. En uh, ja. om, om dan meteen even een bruggetje te maken naar uh, Raymond Kurzweil. Uh, dat is een andere grote naam binnen transhumanisme. Er komt een moment dat, eigenlijk, uh, dat elk jaar de levensverwachting met een jaar wordt opgeschoven. En dus eigenlijk dat we de tijd hebben ingehaald. Ja, goed. Uh, dat, dat ziet hij ook als onderdeel van de, singu de singularity. Rond 2045 is zijn voorspelling dat, dat er een dusdanige explosie van technologie komt. Onder andere door artificial intelligence. Ja, dat we eigenlijk... Van artificial intelligence en de mens eigenlijk. Ja, precies. Uh, um, en uh, hij is uh, zelf ook een, een bekend voorbeeld van iemand die er alles aan doet om om net, net lang genoeg te leven om oneindig lang te kunnen leven. <laughs> ja, zeker. Um, er is man nog een boek over geschreven, A wow, Wonderful Voyage. Okay. Ik heb wel de vraagtekens bij dat boek, sommige dingen die erin staan zijn op wetenschappelijk glad ijs, maar er zitten ook zeker vrij goede, goede stoffen in. Ja. En goed. Ja, wat, wat van hem bekend is, is dat hij uh, gigantisch veel supplementen slikt en dat hij uh, daarnaast ook allerlei injecties et cetera uh, gebruikt om nou ja, lang jong te blijven, zou ik maar zeggen. Um, hoe kijk jij naar hem toe? Denk je, heb jij het idee dat dat lukt bij hem? Dat dat succes heeft? Um, nou, wat ik denk van, een Curtis wel wel. Is dat het een ontzettend intelligent man is, maar het is wel om het mooie om het. Hoe zou het ook beschrijven? Het is een idioot. Dus hij bekijkt alles vanuit. Een, hij bekijkt alles vanuit de informatietheorie en de informatica. Ja. En ik denk dat zijn huidige kennis van de biometrische wetenschappen wat achterloopt, en dat hij daardoor ook sommige, ten prooi valt, aan sommige pseudowetenschappelijke behandelingen, om iets te noemen. Hij heeft een keer het drinken van, ook van water waar het pH van is, is verhoogd, uh, toegejuicht. Nou ja, dat is ook pseudowetenschap. Ja. Dus ik denk dat sommige dingen die hij doet zijn verstandig, andere dingen, eh, ik, zou voor, ik, ik zou hem voorstellen om met een artsenpanel te praten die zich diep in deze materie heeft verdiept, in plaats van puur op eigen houtje um, te kijken hoe dat zou werken. Ja. Maar het is een invloedrijk man, hè. hij is inmiddels denk ik 75, hij heeft, volgens mij in de jaren 60 had hij al een, uh, een computer geprogrammeerd die muziek kon componeren geloof ik, dus uh, het is ook wonderkind um, en hij is ook directeur van uh, een tak van Google hè, die uh, bezig is met ja, biotechnologie. Ik ben ook hartstikke, uh, nice. als, als ik het goed begrijp is hij technisch directeur van een tak van Google die zich bezighoudt met natuurlijke tafel, met, met Computers volledig taal gedaan. Dan hebben we het niet over Siri die op Voice Command niet kan doen, maar om daadwerkelijke intelligentie te programmeren in computers, zodat we uh, zodat ze de Turing test kunnen verhalen te maken. Ja. En ze taal even goed begrijpen als mensen. Oké, okay, ik dacht dat hij ik dacht dat hij echt ook met. Uh... Uh, long longevity uh, bezig was, uh, ook bij Google, dus echt met biotechnologie. Ik het aan, want dat komt vanuit uh, Calico. Calico is een subsidiary van, al, uh, van Alphabet Alphabet is het grote holding bedrijf waar Google ook ondervalt. Yeah. En Calico Technologies, ik weet niet of het Calico Technologies of Calico heet, maar Calico is dus Google's uh, biomedische kant die zich bezighoudt met het genezen van ouderen. Ja, ja, precies. Het is trouwens een historische start-up want dat is, op het moment dat het is opgericht, het bedrijf wat met het meeste startkapitaal in zijn seed round is begonnen. ze we zijn begonnen met een liquiditeitsinjectie van 2 miljard dollar, met nog een optie op... weet ik veel hoeveel? Met een optie op nog veel meer geld. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ik, uh, ik volg hem altijd met veel interesse. Het is wel iemand die, die inderdaad heel erg zijn analogie trekt uit de computerwetenschap. Hè? Dus hij gebruikt ja. de, de wet van Moore. Die zegt ja. dat elke uh, anderhalf jaar de computerkracht verdubbelt. Dat is eigenlijk nou, ja, tot nu toe min of meer gelukt sinds de jaren zestig. En dan krijg je, dan krijg je natuurlijk een logaritmisch effect. Van twee keer twee keer twee keer twee. Nou ja, op een gegeven moment ga je dus inderdaad uh, van computers met. 5 kilobyte RAM ga je naar uh, 8 gigabyte RAM, uh, om maar eens wat te noemen. Uh, ik heb er een ram gram in zitten. Oké, okay, baas ja. <laughs> boven baas. <laughs> dus, um, maar uh, hij trekt het eigenlijk door op heel veel andere vlakken. Hè? Dus hij zegt ook van, eigenlijk zie je op heel veel andere vlakken ook continu die verdubbeling elke twee jaar ongeveer. En de vraag Dat is... ik... Wat zeg je? Dat is uiteraard wel waar alleen, zeg maar, ik denk ook zeker dat Ray Kurzweil denken en zijn filosofie veel invloed heeft gehad op Google en op het oprichten van Calico. Dus mijn, mijn kritiek op zijn puur biowetenschappelijke uh, uitspraken, waar ik soms een vraagteken bij zet, is absoluut niet uh, een afwijzing van de man en zijn ideeën aan zich. Ik denk dat hij zeker, dat zijn manier van denken, heel uh, veel positiefs heeft gebracht aan de manier waarop Calico een onderzoek doet. Ja, ja. Maar goed en denk je dat de Singularity ook rond 2045 gaat plaatsvinden? Um, de Singularity, daar kan ik heel veel over zeggen, want ik heb mijn eigen singulariteitstheorie ook opgesteld. die iets afwijkt van die van Ray Perthrault, namelijk uh, het verschil tussen uh, mensenkriminaliteitstheorie en die van Ray Perthrault is dat ik probeer om de complexiteitsleer te koppelen uh, aan de wetten van de astrofysica. Oftewel, ik probeer niet enkel te kijken vanuit de historische grens naar wat er gaat gebeuren, maar ook vanuit natuurkundige limieten. Denk bijvoorbeeld aan de limieten van hoe klein chips kunnen worden zonder dat je interferentie krijgt door elektronen die opeens front- en verandering gaan toepassen. Denk aan de limitaties van baryonische materie. Baryonische materie is eigenlijk alles wat we kennen: een hele periode systeem van elementen. Zijn, dus baryonische materie, elektronen, protonen, elektronen, als cult. Ja. En en naar andere harde limieten in de natuurkunde. En als je Kurzweil's theorie naast de mijne legt, dan zie je in Kurzweil's projectie van de toekomst zie je een exponentiële curve die, zeg maar, die zeg maar, langzaam omhoog begint te gaan en vervolgens piekt. Ja. Als je kijkt naar dezelfde curve in mijn theorie, zie je een sigmoïde. Oftewel je ziet inderdaad, je begint net als bij hem bij een curve die langzaam omhoog gaat, vervolgens heel hard piekt, en vervolgens weer een plateau bereikt, mm -hmm. en op dat plateau een lange tijd blijft, en vervolgens dus weer dus hetzelfde, hetzelfde traject doormaakt. En ik geloof dat dat uh, afhankelijk van of uh, magne ma massief magnetische monopolen kunnen bestaan, ik ga even even uit geven van wat dat zijn. Dat zijn ja, exotische deeltjes waarvan hypothetisch het bestaat heeft aangetoond, maar die nog nooit in het laboratorium zijn gedekt. Als magnetische monopolen kunnen genereren, dan kunnen we waarschijnlijk een tweede similariteit bereiken. En als we negatieve energie kunnen opwekken, namelijk dat we dus uh, ja eigenlijk wormholes kunnen maken, dan kunnen we een derde similariteit uh, realiseren. En waarom is het zo? Dat heeft te maken met de limieten van Brennerman en. Je ja, hebt Brennermans limiet en je ja, hebt de B-Einstein limiet. En dat zijn twee theorieën in de informatiewetenschappen die stellen dat. Ik probeer het nu echt te verstimmen. de hoeveelheid computatie binnen een volume gelimiteerd dit is um, het feit dat als je te veel energie of materie binnen een volume gooit je een zwart gat krijgt, en dat je het zwart niet meer kan gebruiken als computer. Ja, dus dus, uh, dus uh, eigenlijk, uh, als, je, uh, als je een megacomputer zou maken, bij uh, zo'n spreken net zo groot als de zon of zoiets, en je zou het steeds groter en groter en groter maken. Op een gegeven moment heb je dan zoveel massa. Dat je dan volgens de relativiteitstheorie van Einstein krijg je een zwart gat. Nou, het is, het is eerder zo. Als je wat je zegt is ook een goed punt. Wat is een goed punt? De massa constant toe. Maar wat je ook krijgt, is als je als je zo'n computer zou gebruiken om daar een bewustzijn op te draaien, om een AI te hebben. Die dus dat computer, die dus dat computer, die, die computer als een soort brein gebruikt. Hmm. Dan heb je op een gegeven moment dat de computer of steeds massiever wordt, hij wordt of steeds zwaarder. Omdat er meer uh, energie of massa. En aan de hand van Einstein's relativiteitstheorie, massa staat gelijk aan energie, ESMC kwadraat. Dus het maakt niet uit of je heel veel energie of heel veel massa in een bepaald volume gooit. Als het veel van is, krijg je een zwart gat. Een zwart gat aan energie heet een Google dit volgens mij. Maar, dus hij wordt of steeds massiever, dus hij wordt of steeds zwaarder, of hij wordt steeds groter. Als hij steeds zwaarder wordt, dan krijg je op een gegeven moment een zwart gat. Als hij steeds groter wordt, dan worden de afstanden die tussen de onderdelen van de computer moeten worden afgelegd, steeds groter. En omdat we een numeratie hebben aan de lichtsnelheid, zullen op een gegeven moment van zo'n gigantisch brein, ook bijvoorbeeld het Matkoeska-brein, wat om de zon heen is gebouwd, de signalen die daartussen lopen, zullen zo langzaam lopen dat het hele brein gaat fragmenteren. Je zal meerdere deelbewustzijnen, deel-AI's krijgen, die, met, die zeg maar uit elkaar vallen, waardoor je geen centrale intelligentie meer hebt die oversight houdt van alles. Ja, dus eigenlijk uh, het, het voordeel van een steeds grotere computer wordt eigenlijk niet gedaan doordat die uh, communicatiesnelheid een rol gaat spelen op een gegeven moment. Klopt. En daar kun je dus een oplossing voor vinden in wat ik de, de similariteit noem. De ontwikkeling van of, of je ontwikkelt negatieve energie, dat is één manier. We weten niet of dat kan. Sommige natuurkundigen zeggen wel, andere zeggen van niet. Ik ben geen natuurkundige, ik weet het niet. Uh, ik, ik bekijk gewoon de papers die zeggen van wel, papers die zeggen van niet, dus dat is toch onbepaald. Dat, dat, dat is één vier, daar zou je voor een opname kunnen maken, dus dan zou je dus twee ver, uh, verre plekken van tijdruimte kunnen linken aan andere plekken tijdruimte. Dus dan zou je dat probleem niet meer hebben. Want dat is één manier om ze te maken, een andere manier om ze te maken is om omstandigheden van het heelal enkele attosecondes na uh, de oerknal te simuleren. Nou daar heb je verschrikkelijk veel energie voor nodig om dat lokaal te doen. En dat is zeker iets wat we tot de eerste simulatietijd niet zullen kunnen doen. Ja, maar wat, wat, wat is daar dan het voordeel van als je zeg maar, een soort mini Big Bang uh, zou creëren? Nou, volgens een heleboel natuurkundigen die een stuk slimmer zijn op dit gebied ik, nee, moet ik trouwens zeggen, kun je als je die uh, omstandigheden simuleert, zou je eigenlijk de uh, zeg maar onregelmatigheden in de quantum foam kunnen opblazen tot supersymmetrische uh, uh, wormholes. Dus ja, weet je, ik, ik weet niet, weet je wat een wormhole is? Je kent hem misschien van science fiction? Ja, ja, een wormhole is eigenlijk een verbinding tussen twee plekken in de ruimte en ook in de tijd. Ja. Uh, door eigenlijk een soort dwarsverbinding te maken in de ruimte. Ja, precies. Nou, als je dus de omstandigheden van zeg maar, de eerste momenten na de wormhole zou kunnen realiseren, dan zou je dus zulke gaten kunnen maken, in theorie. Nogmaals, we weten niet of dit allemaal kan. De derde wat ik de derde similariteit noem, is puur hypothetisch. Ja. Maar als je dat zou kunnen doen, dan zou je de miljarden van zulke wormholes kunnen maken, die eigenlijk gebruiken als onderdelen van die gigacomputer. Dus dan zou je bijvoorbeeld om de zon een computer heen kunnen bouwen, eentje kunnen bouwen om een ster vier lichtjaar verder. En ze zouden direct met elkaar kunnen communiceren en ook niet gelimiteerd zijn door de beperkingen van dat het signaal naar de andere kant van de computer moet komen, omdat je in die computer de wormhole zou bouwen. Ja, ja. precies. Maar dan, dan zijn we waarschijnlijk uh, uh, minstens duizenden jaren verder, denk ik, uh, dan waar we nou. nu zijn. Ik denk dat we een paar miljoen jaar verder zijn. Ja, Verwekeningen kan ik je sturen als je die interessant vindt, maar ik denk dat dat iets te diep op de materie ingaat voor, voor de podcast nu. Ja, ja ik, ik denk dat voor de gemiddelde luisteraar bijvoorbeeld al interessant is om te weten wat we de komende honderden of duizenden jaren kunnen ja. verwachten. Uh, en inderdaad, de eerste singulariteit die loopt eigenlijk vast op het feit dat... Um, Computers nu al richting ja. atoomniveau gaan. Hè? Ja, klopt. Cool. Dus we zitten, ik geloof dat Samsung laatst zijn eerste 7 nanometer chip uitbracht. Mm -hmm. uh, en 7 nanometer is ongeveer 7 atomen breed. Dus dat betekent dat elk, elk klein onderdeeltje van de chip is 7 atomen breed. En mm -hmm. nou, dat kun je ongeveer terugbrengen naar 2 of hooguit 1 atoom, maar dan ga je eigenlijk vastlopen in de materie zelf. Uh, ja, en, ja. en, en dan. Gaat verder. En jij geeft dus aan dat dat uh, opgelost kan worden door eigenlijk op subatomair niveau dan te gaan werken? Um, dat, dat is een mogelijkheid. Om exo nee, niet precies niveau, maar om uh, uh, exotische materie te gebruiken. Okay. Maar dan zijn we denk ik al bij de tweede similariteit. Ik denk dat dan de tweede similariteit het ontwikkelen zal zijn van exotische materie met de intelligentie-explosie die we bij de eerste similariteit zullen hebben. Ja. En ik denk dat we de extra similariteit meer gaan bereiken doordat we efficiëntere algoritmes gaan ontwikkelen. Doordat we gespecialiste, meer gespecialiseerde hardware hebben. Je ziet nu al bijvoorbeeld dat GPU's en niet CPU's worden gebruikt als um, um, processoren voor artificial intelligence. Ja, dus, nou, dus eigenlijk de, de grafische kaart in plaats van je normale processor. Ja, en Google heeft onlangs een derde vorm van processen ontwikkeld, een zogenaamde TPU, een Tensor Processing Unit. En die is dan gespecialiseerd in het runnen van Googles eigen AI-programmeertaal, TensorFlow. En als je kijkt naar hoe, hoeveel sneller, dat is trouwens ook nog een leuk om te vertellen, als je kijkt naar hoeveel sneller de computatie gaat, die binnen AI wordt toegepast, zie je juist dat ...Ours Law niet meer opgaat, niet omdat die, die ver, uh, trager wordt, maar omdat het veel sneller wordt. Bijvoorbeeld okay. een, tpu, een TPU, van tientallen keren zoveel dataprocessen die relevant is voor een AI... ...in vergelijking met een grafische kaart van een jaar geleden. Ja, dus dat, dus dat gaat niet twee keer zo snel, maar het gaat eigenlijk nog veel harder dan dat... Precies. Uh, om de twee jaar ongeveer. Oké. Okay. En zeg maar voor algemene, voor algemene processoren is het inderdaad waar dat Morse Law aan het afremmen is. Maar de oplossing die we, de oplossing die we nu in de industrie zien is gespecialiseerde hardware die dus deeltaken veel sneller kan doen dan wat een Turing Complete processor kan die niet gespecialiseerd is op een bepaalde vorm van computatie. Ja, ja precies. Uh, dus we leren eigenlijk om, om, om, om steeds efficiëntere uh, taakverdeling eigenlijk voor elkaar te krijgen met processoren. Cool. En cool. Dat, dat begon denk ik al een beetje met het, met het moment dat we met meerdere processorkernen gingen werken. Begin jaren nul zeg maar. Mm -hmm. Toen we de eerste dual core processor kregen. En, um, we zien, vooral de laatste jaren, zien we dat dan echt gigantisch oploopt. Hè? met Intel die dan op een gegeven moment 24 core processoren krijgt. Ik geloof dat AMD nu op 36 core zit. Mm -hmm. uh, dat is feitelijk ook wel een soort taakverdeling. Uh, Klopt, je krijgt, je krijgt parallele computatie. en Binnenkort uh, wordt dat massief parallele computatie, net als, als je eigenlijk in het brein hebt. En dezelfde trend heb je eigenlijk al gezien van mijn vraag grafische kaarten zijn gaan maken. Dat is hetzelfde principe, Een grafische kaart is een gespecialiseerde stuk hardware die geoptimaliseerd is om bepaalde soorten berekeningen veel sneller te doen. Ja. En naarmate uh, we meer te, te weten komen over hoe intelligentie werkt, kunnen we ook de hardware aanpassen op de gespecialiseerde taken die leiden tot intelligentie. Ja. Ja ja, het probleem ook met, uh, met de, de meest moderne processoren is vaak dat de software er ook nog niet voor geschikt is. Hè. Dus uh, je, je kan wel vier processoren tegelijk hebben lopen, maar als het programma daar niet op is gebouwd, dan, dan heb je daar nog niet zoveel aan. Nee, klopt. Uh, wat trouwens ook wel ook heel interessant is, vind ik, uh, aan de ene kant zien we natuurlijk dat Moore's Law een beetje terug begint te lopen, hè, omdat we richting atoomniveau eigenlijk gaan, waardoor, uh, ja, waardoor berekeningen soms juist minder nauwkeurig kunnen worden. Aan de andere kant zien we wel dat processoren steeds kleiner gemaakt kunnen worden en het voordeel daarvan is dat ze ook nog een keer minder energie verbruiken uh, in de tussentijd. Ja, zeker. Dus, uh, dus dat is dan wel weer een, een, een mooie bijkomstigheid uh, ja. waardoor... Nou, wat, wat ik denk eigenlijk en dat klinkt misschien heel raar is dat Moore's Law eigenlijk een stuk slimmer wordt. De, zeg maar het, de onderdelen van computatie die ja. van belang zijn die gaan steeds sneller en zeg maar algemene computatie, waar, wat, wat een verzameling is van algoritmes waarvan het merendeel niet, waarbij waar, waar het merendeel niet zo heel interessant is, die wordt langzamer. Oké. Okay. Ja, dus, dus we, we gaan eigenlijk efficiënter werken wat dat betreft. Uh, dat, ja, dat zie je met, met, die, met die verschillende cores zie je dat ook al. Hè. Bijvoorbeeld in mobiele telefoons, je hebt dan mm -hmm. een groep langzame processoren en sneller. En de langzame, die langzame zijn gewoon voor de basale taken. En die verbruiken ook helemaal mm -hmm. niet zoveel energie. En dan heb je die snelle processoren als je bijvoorbeeld aan het gamen bent. Ja. Dus eigenlijk zijn we slimmer aan het uh, ontwikkelen. Klopt. En je hebt natuurlijk ook uh, bedrijven die werken aan totaal andere. Uh, substraten van computatie. Want we werken nu met uh, elektronenprocessoren die, die in silicium, dus de, je hebt de logic gates, dus de eentjes en nulletjes, die worden gerepresenteerd als maar een elektron die wel of niet door een deel van een siliciumprocessor heen kan. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bedrijven die nu bezig zijn met het ontwikkelen van fotonprocessoren en nog een beetje licht in plaats van elektriciteit. Is een stuk sneller dan elektriciteit. Dus, ik denk dat op grond daarvan: je hebt natuurlijk computing die bepaalde subtaken van computatie een heel stuk sneller gaat maken. Dus, als je kijkt naar, als ik denk van hoe gaat de singulariteit, de technological singularity, hoe gaat die tot stand komen, dan zou ik zeggen: een combinatie van iets wat verbeterde. Uh, Siliconen chips die heel nauw gespecialiseerd zijn geoptimaliseerd voor het runnen van berekeningen die intelligentie tot gevolg hebben, in combinatie met onderdelen die fotoncomputatie en quantumcomputatie gebruiken. Ja, precies, want uh, dat is inderdaad ook nog wat ik je wilde voorleggen: van, van, uh, hoe zie jij quantum computing uh, voor je? Mm, ik weet hoe, niet nou, hoeveel je daarvan af Ah, ik weet er wel iets van af, ik ben natuurlijk geen uh, kunstig op het gebied, ik heb wel een studie Artificial Intelligence gevolgd, ik heb hem niet afgemaakt omdat ik me wel op mijn ondernemerschap, omdat ik mijn bedrijf het opeens heel goed deed en ik het geen economische beslissing vond om verder te studeren, ja. ik weet er wel iets van af. <laughs> Um, nou, wat ik vooral zie bij quantum computing, als je kijkt naar wat het kan en hoe het wordt gepresenteerd in de media dat daar een flink verschil tussen zit, want quantum computing wordt soms gepresenteerd als een soort silver bullet, een soort oplossing voor alles die alle computers miljarden keren sneller gaat maken of wat dan ook, nou dat is slechts slechtste. Delen waar, want uh, een quantum computer kan inderdaad sommige vormen van rekeningen duizenden, miljoenen, miljarden keer sneller doen dan een traditionele computer. Maar voor andere dingen is een quantum computer volledig waardeloos. Ja. Dus ik denk dat quantum computing dat je dat meer moet zien als een uitbreidingsmodule. Binnen computerarchitecturen die we al hebben, dan als een volledige vervanging van alle technologie niet op die tot nu toe is ontwikkeld. Oh. Maar wel eentje die heel veel power gaat voegen aan wat we kunnen met dus. Ja, want uh, met welke factor zou die computerkracht dan kunnen verbeteren, denk je? Nou, dat is dus lastig om te zeggen, om de reden dat we het die we net hebben besproken. Want vroeger ja had je het dus over Moore's Law, dat dus algehele rekenkracht, elke twee jaar verdubbelde. En de trend die we in de toekomst zullen zien is denk ik dat uh, al de hele rekenkracht minder snel zal verdubbelen, maar dat specifieke deelgebieden van rekenkracht echt enorm exponentieel zullen groeien. Ja. Dus daar valt niet een eenduidig antwoord op te geven. Maar ik denk dat de uh, um, dat de rekenkracht die relevant is voor kunstmatige intelligentie binnen 20 jaar, zeker met, laten we conservatief zijn, 10.000 tot 10 miljoen keer zal Ja, en er komt op een gegeven moment een punt, uh, volgens mij zit je dan bij. Uh... 100.000 neuronen of zoiets, dus even dat in me opkomt. Er komt op een gegeven ja. moment een punt, en dat zegt Kurzweil ook, dat je eigenlijk met een computer het menselijk brein kunt namaken. Ja, zeker. Dat en, wel. En wanneer zouden we dat kunnen verwachten, denk je? Hmm. Nou, je hebt nu al wat we neuromorphic computing noemen. Dat we dus computerarchitecturen bouwen gebaseerd op hoe neuronen werken. Maar we hebben er nog niet eentje gebouwd die. Dat werkelijk de 200, miljoen, 200 miljard neuronen kan emitteren die de mens heeft. Mm -hmm. Maar ik denk dat je de computer die een menselijk brein kan emitteren, bij wijze van spreken nu zou kunnen bouwen. als je pak een beetje enkele honderden miljarden dollar erin zou kunnen investeren en er een paar kerncentraat naast zou voor. <lacht> okay. dus, maar uh, de vraag is of je die computer ook dat zou kunnen programmeren om te werken als een menselijk brein. Je hebt dan zeg maar wel de hardware, maar nog niet de software. Maar vanuit het praktisch aspect, ik denk dat we de eerste AI die menselijke intelligentie heeft, wel binnen 20 jaar kunnen verwachten. En hebben we dan over ja. een computer die de Turing-test doorstaat? Uh, de Turing-test... Ja, ik, ik, ik, gooi wel, ik gooi overal een technisch verhaal bij, want ik zit vrij diep in de materie, dus... Op, op Om het even toe te lichten, de Turing-test houdt in dat je als mens niet meer kunt zien of een computer wel of geen mens is. Klopt. En, nou ja, dat handigvond ook van je verdere definitie af van de Turing-test. Wie is de mens die de computer test? Is dat um, een leek? Is dat een deskundige, in AI? Is dat... Wat voor iemand is dat? Ja. Ja. Maar, ja. Ja, het is een heel subjectief iets eigenlijk, hè? Het, is, het zijn bro, geen harde cijfers. Bro, <laughs> ik, denk, ik denk dat we dus ook uh, een Turing Test of zullen uitbreiden of uh, nieuwe tests zullen moeten verzinnen oh. om te kijken of een computer dat een uh, leven organisch wezen is. Ja. Maar stel je voor dat je het dan anders zou definiëren, hè? stel je voor dat je... Uh, een computer maakt met een, met een intelligentie die vergelijkbaar is met een IQ van 100, ik noem maar wat, een gemiddeld mens. Wanneer denk je dat we daar zouden, zouden zijn? Ja, nogmaals, binnen 20 jaar, denk ik wel. Oké. Okay. Ja, dus binnen 20 jaar kun je feitelijk gewoon een computer naast je hebben, die, die feitelijk als een soort assistent voor je werkt, omdat die gewoon de IQ heeft van de mensen, om maar wat te ja. noemen. Ook oh, dat zal je waarschijnlijk eerder hebben: dat hij die, die intelligentie heeft voor uh, bepaalde deelgebieden die een assistent nodig heeft. Ja, ja precies. Ja. Je hebt ook, je hebt ook, je hebt ook ja. niet voor alles uh, dezelfde intelligentie nodig. Uh, ja. Ja. ja, interessant. Top, maar dat, dat het ging ook in intelligentie binnen 20 jaar. Ja, dat is uh, interessant. Uh, dat we dat allemaal nog gaan meemaken, waarschijnlijk. Ja, ja zeker. Uh, om nog even voor te bouwen op uh, Kurzweil. Hè? Uh, Kurzweil is iemand mm -hmm. waarvan bekend is dat hij heel veel doet, aan, ook aan zichzelf, om inderdaad zijn leven te verlengen, om inderdaad die leeftijd mee te maken waarop hij onsterker kan worden. Um, mag ik je vragen, uh, wat, wat doe jij zelf om, uh, op het gebied van transhumanisme? Um, nou, ik zou, ik zou stellen dat ik mijn hele leven eigenlijk heb ingericht om, rondom het transhumanisme. Namelijk, wat, wat, wat ik doe, valt onder te verdelen van wat doe ik met mijn lichaam. Mm -hmm. Maar ook wat doe ik uh, binnen de samenleving en op welke manier richt ik mijn sociale interactie en mijn tijd in. Ja. Dus waar zal ik mee beginnen? Nou, laten we eens met, met je lichamelijke werkzaamheden beginnen. <laughs> ja. Nou als eerste ik uh, slik supplementen waarvan um, een goede wetenschappelijke basis is dat het levensduur kan verlengen. Denk bijvoorbeeld aan Elysium basis. Dat is een uh, pilletje, daar zit nicotinamide, riboside en thermostilbeen in. Mm -hmm. En die twee stoffen samen zijn in laboratoriumtests daarvan is aangetoond dat ze je productie van NAD verhogen. de concentratie van NAD plus in je cellen en NAD plus is een stofje wat we gebruiken om bij elke celdeling schade aan het DNA te verminderen om eigenlijk je DNA constant te repareren ja ja, ja want je hebt uh, elke cel heeft eigenlijk een, een een stukje aan het einde van het DNA, wat steeds korter wordt naarmate je ouder wordt. Ja, helemaal ernstig. Ja, precies. En dat schijnt ook een van de oorzaken te zijn die voor ouderdom zorgt. Ja, en als je naar dat soort dingen gaat kijken, dan zal je gentherapie nodig hebben, of stamceltherapie, et cetera. En wat ik op dat gebied doe, is uiteraard ervoor zorgen dat ik op het moment dat dat veilig en wel onderzocht is, binnen een paar jaar. ...dat ik ook het kapitaal heb om voor dat soort behandelingen te betalen. Ja, dus je, dus je, en, dus je volgt het en je bereidt je eigenlijk voor op het moment dat, ja. dat het beschikbaar Plot. is. Ja, klopt. En ik ben natuurlijk ook bezig met zeg maar, de werkzaamheden die ik doe als ondernemer. Richt ik ook in op niet alleen je, help, geld naar binnen huiken, maar ook het <laughs> rolspeler binnen technologie ontwikkelen en er ook voor zorgen dat ik met de juiste mensen in aanraking kom, zodat ik weet wat de meest cutting edge technologieën zijn en dat die technologie zo nodig ook kan krijgen voordat de markt kwam. Ja. ja, dus je, je wil gewoon eigenlijk vooraan staan, uh, uh, ja. weten wat er, wat er te koop is feitelijk, dat geld ook beschikbaar hebben op dat moment. Ja, ik wil weten welke rijen ik het beste in kan staan en ik wil vooraan ook weer rij staan. Ja, duidelijk. Want je gaf aan, uh, je hebt nog uh, gentherapie en je hebt stamceltherapie. Kun je even kort ja. uitleggen wat die twee inhouden? Oh, nou ja, stamceltherapie. Je hebt uh, pluripotente stamcellen. Dat houdt in dat ze zich kunnen differentiëren naar meerdere soorten cellen. En je hebt ook zogenaamde geïnduceerde pluricotente stamcellen. En geïnduceerde pluricotente stamcellen zijn cellen die je, waarbij je dus een weefsel neemt en je vervolgens dat in een lab bewerkt zodat de gedifferentieerde cellen weer teruggaan naar het stamcelstadium. En die stamcellen kan je dan weer gebruiken om een orgaan te regenereren. Wat je bijvoorbeeld kan doen, is je kan je jeugdige stamcellen laten infriezen. Je kan ze laten bewaren in een laboratorium. Mm -hmm. En als je dan ouder bent, dan kun je die stamcellen, die dus geen genetische schade door veroudering hebben opgelopen, zou je die verder kunnen kweken of met andere technologieën kunnen terugimplanteren of kunnen gebruiken om een paar orgaan te herzetten. Ja, dus, dus eigenlijk is het een soort verjongingskuur voor je lichaam. Uh. Ja, want uh, wat heel veel mensen weten natuurlijk, we hebben genen, een genoom. Maar waar, waar, wat ook heel interessant is, is het epigenoom. Het um, epigenoom verandert door je leven. Hey. Ja, dus het gaat eigenlijk ook verandering het effect van genoom, de buitenwereld op je, je genen is dat. hè Oh, niet tegen je maar de manieren. Uh, dat wordt ook weer een heel technisch biologisch verhaal. Maar de manieren waarop uh, um, moleculen zich gehecht hebben aan je, je DNA en de sequencers daarvan. Dus, en dat verandert door je leven heen. Ik kan even. Dus het gaat om de manier waarop je genen worden gelezen, begrijp ik het zo goed? Ja, ja dat speelt inderdaad een rol. Ja. En je epigenome verandert door je leven heen. Door allerlei dingen, door gewoon je metabolisme, door wat je eet, door ouderdom door, door oxidatieve stress Er zijn zoveel dingen die je epigenome kunnen veranderen, we hebben ze ook lang nog niet allemaal in kaart gebracht. En als je dus jonge cellen, Um, uit je lichaam haalt en invriest, dan heb je eigenlijk een backup gemaakt van je epigenoom, toen je jong was. Dus op het moment dat je dat hebt gedaan, dan is het gewoon wachten op het moment dat de technologie beschikbaar is om die backup weer in je lichaam te steken. Ja. Zodat je eigenlijk de epigenetische veranderingen en schade die bij ouderen behoren weer kan resetten. En, en dat is de stamceltherapie? Mm -hmm. En dan heb je ook niet soorten stamstoftherapie, maar ja. dat vind ik wel in het Ja. En, en, en gentherapie is dan weer iets anders? Ja, gentherapie is, om uh, het simpel te zeggen, het knippen en plakken van de data die in je DNA zit. Oké, okay. kun, je, kun je een concreet voorbeeld geven hoe je dat zou kunnen gebruiken? Je zou um, de CRISPR-Cas9-technologie kunnen gebruiken. Die is een jaartje terug, geloof ik, heel veel in de media geweest. Nou ja, die heeft wel enkele bijwerkingen. We zijn nu al bezig met enkele alternatieven en gespecialiseerde vormen daarvan. Maar dan gebruik je eigenlijk een soort immuunsysteem van een bacterie die je in een lab aanpakt. Om een stukje uh, DNA erin te plakken. Dus je kijk naar een sequentie van basisparen en dan ga je kijken van welke sequence zou ik erin willen hebben of welke sequence wil ik eruit hebben en vervolgens ontwikkel je een vector om uh, de gentherapie in, in het leefsel te krijgen waar je je gene wil veranderen en als je gene hebt veranderd, dan wordt gene er weer uitgelezen en dat heeft het gevolg op je metabolisme, of ...cellen zich vervolgens gaan delen, of... ...nog naar die Als je het dan over knippen hebt, dan denk ik dat het vooral gaat om genen die ziektes veroorzaken. Mm -hmm. um, en wat zou je kunnen doen met het toevoegen van genen? Nou, daar zijn we wel in een heel jong stadium. Maar je kan natuurlijk kijken van wat, hoe... ...hoe zit het genoom van mensen in elkaar die bovengemiddeld gezond zijn. Denk bijvoorbeeld... Van mensen die heel makkelijk uh, spieren opbouwen, denken mensen die uh, bepaalde metabolische elementen hebben die ervoor zorgen dat ze iets langzamer ouder worden. Ik bedoel, Sommige mensen worden 80, andere mensen worden 120. Nou, er is een duidelijk een verschil tussen in alleen wat ze eten, of hoeveel ze bewegen, maar ook in de gene. Dus je kan kijk van, wil ik kan kijken van welk geen van 120 jaar ervan. Erin plakken om die voordelen uh, te krijgen. Dat is hoe ver we nu zijn qua uh, wat we ermee zouden kunnen. Ja. Natuurlijk, als je heel deel verder bent, zou je veel complexere chemtherapieën kunnen toepassen, die volledig nieuwe functionaliteit toevoegen aan het lichaam. Om weer bijvoorbeeld uh, het uh, voorbeeld van infrarode-ultraviolet zien. Je hebt een zeldzame genetische afwijking. Die um, geen ziekte is, maar een evolutionair voorbeeld. Dat heet tetrachromatopsie. En heet tetrachromatopsie dat komt enkel voor bij vrouwen, want het is als het goed begrijp, een combinatie van enkele receptoren op het X-chromatopsie. Ja. En um, tetrachromatopsie betekent dus dat je vier uh, ur-receptoren in je oog hebt, niet Zoals normaal zou het eigenlijk het tegenovergestelde van kleurenblind de zijn. Ja, precies. Dus je kunt meer kleuren zien dan in het ja. de... Je kan ook bijvoorbeeld differentiëren tussen bepaalde deuren waar een normaal menselijk oog dat niet kan zien. Dus als je bijvoorbeeld twee rood tinten naast elkaar hebt en het verschil is extreem klein, dan zullen jij of ik dat niet kunnen zien. Maar zo met 30, maar zal dat verschil wel kunnen zien. Ja. Nou, Wat ik dan bijvoorbeeld interessant vind, is om te kijken van oké, okay, welke set van genen zitten er in die groep personen? En hoe zou je bijvoorbeeld de, die basispaken die je in dat x-groep vindt, hoe zou je dat in een eigen groep kunnen steken? En als je dat dan verder doortrekt. Hebben we, is het überhaupt zinvol om x zijn eigen omhoog te houden of is een aller, volledig andere vorm of een ander genetisch substraat veel interessanter om daar zoveel mogelijk positieve functionele gene-keepers in te kunnen verwerken? Ja, dus wat je dan eigenlijk doet is je kijkt eigenlijk onder, onder mensen met bepaalde genetische voordelen, om het zo maar eens te noemen. Ja. Kijk je eigenlijk wat, wat bij hun anders is aan de genen? En dat, je kijkt eigenlijk mm -hmm. of je dat over kunt nemen in een normaal mens, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Ja, ik en als je dat verder doortrekt, kan je natuurlijk ook experimenten doen. Bijvoorbeeld, als, als we dus extreem snelle computers hebben, die dus een heel, heel, heel genoom kunnen uitlezen en de ontwikkeling van een heel mens in een seconde zouden kunnen emuleren. En dat mensen, maak je dan niet bewust. Dus dan heb je geen ethische bedraven. Dus dan zou je eigenlijk in een soort virtual reality miljarden, miljarden digitale mensen zonder bewustzijn kunnen kweken. om maar te kijken van wat was dit veranderd, wat gebeurt er? En dan selecteer je de paar zes dagen. en pak je die genverschillen en doe je die in de echte wereld en jezelf. Dat is ook iets wat je zou kunnen doen. Ja, dus we hoeven niet eens meer uh, levende testwezens meer te hebben. We kunnen dan feitelijk ja. gewoon... Uh, even aannemen dat onze, onze kennis voldoende is, kunnen we feitelijk een virtual reality testen doen. Ja zeker. ja, zeker. Ik denk dat dat ook een heel interessant ding is vanuit het aspect van de ethiek. Want er zijn nou eenmaal een heleboel dingen die, zowel praktisch als ethisch, niet kunnen. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel leuke experimenten die je zou kunnen doen als je een miljard proefpersonen zou hebben, waarvan de helft door mag. Maar ja, dat, dat ga je niet doen, dat weet je dan, dat, dat doe je gewoon. Ja. Dus, maar als je een miljard digitale, zeg maar, modellen hebt van mensjes, die gewoon op geen enkele manier bewust zijn, op geen enkele manier leven of wat dan ook, ja, dan kan je zo'n experiment doen. Ja. Nee, ik moest even denken aan uh, de, het spel Bioshock. Uh, ook nadeel een filmpje wat je stuurde waarin het woord plasmids werd gebruikt. Ja. Uh, Bioshock dat is een uh, heel mooi computerspel waarin eigenlijk een soort futuristische samenleving wordt uh, getoond. Waarin mensen zichzelf genetisch kunnen verbeteren door zichzelf te injecteren met een bepaalde stof. Dat noemen ze een plasmid. Ja, gebeurt al trouwens. Niet in zo'n spectaculaire manier. <laughs> <Ja>. <laughs> maar uiteindelijk zien we dat die hele maatschappij kapot gaat omdat die mensen gewoon letterlijk gek worden. Uh, omdat het, Blijkbaar negatieve effecten heeft op mensen. Maar dat, dat kunnen we dus voorkomen door die virtual reality te gebruiken. Ja, je, kan, um, je moet gewoon altijd met gezond verstand de wetenschap bedrijven. En nou, dat is ook een discussie die heel erg uh, opleidt binnen de biohacker community. van wat zijn de grenzen van uh, wat veilig is. Hoe ver, hoe, hoeveel risico wil je nemen om een bepaald doel te bereiken? En is dat doel de risico's waard? Ja. Ik heb onlangs een verhaal gelezen van een biohacker die in zijn garage een gentherapie had ontwikkeld. Nou, misschien voor 10.000, 15.000 euro aan labapparatuur had hij uh, online gekocht en toen had hij een gentherapie ontwikkeld nou, die gentherapie is er nooit überhaupt tot zich heen aangekomen, want het hele lab was niet steriel en hij heeft zichzelf uh, sepsis gegeven en hij is overleden in zijn lab, weet je ja, dat is dan het ene extreme van zeg maar onvoorzichtig zijn het andere extreme is zeg maar de precautionary principle van de bioconservatieven, die zeggen van alles kan risico's hebben, dus we moeten helemaal niks doen. Ja, ja. En daar een balans in vinden, ja, er zijn verschillende manieren voor en ik denk dat we naar de meest passionezen moeten kijken, zoals bijvoorbeeld de Siaanse beslistheorie, uh, goed, uh, goed opgezette experimenten met uh, goede controlegroepen. Uh, een goed begrip, een set van waar we mee kopen, plus 1 met die aanpassen, et cetera. Ja. Maar om mij verder terug te komen, het lijkt me vrij waarschijnlijk dat een hele maatschappij krankzinnig wordt omdat mensen zichzelf uh, nieuwe kleuren laten zien of ervoor zorgen dat ze iets minder vaak naar de sportschool moeten omdat ze sneller spieren te maken. Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk dat mensen met hele grote genetische afwijkingen toch nog redelijk normaal mens blijken te zijn. Alleen ja. dat bepaalde onderdelen van het lichaam gewoon niet functioneren. Dat betekent niet dat je dan meteen totaal krankzinnig wordt of zo Nee. Dus, dus, dus zelfs redelijk grote aanpassingen aan het DNA zorgen nog voor redelijk kleine wijzigingen in het lichaam. Ik denk uh, dat het een tegenovergesteld uh, effect zal hebben zelfs, want... Een gezond mens, ik bedoel, lichaam geest zijn verbonden met elkaar. Een gezond mens is vaak geestelijk ook scherper, uh, heeft minder last van pijn, angst, etc. Een heleboel negatieve emoties maken je heel short-sighted. Je krijgt echt een tunnelvisie van ik wil alleen mijn pijn weg hebben of ik moet van de beer Dat is evolutionair, super logisch, want weet je, als je. 100.000 jaar geleden op de savannen zat en je zag iets uh, bosje bewegen... ...dan als je ging kijken van, oh, is dat een tijger of uh, is dat de wind, weet je? Dan werd je opgegeten. Ja. ja. Maar in de moderne samenleving zijn gevoelens van angst, pijn, et cetera vaak heel contraproductief van wat we willen doen. Dus ja, ze, ze zijn niet relevant meer, want die, uh, heel veel gevaarlijke factoren zijn er gewoon niet meer in het leven. Ja, en zelfs de gevaarlijke factoren die er wel zijn, ziekte, verkeersongelukken, noem maar op, die kan je alsnog op een veel betere manier ontwijken. Door er rationeel mee om te gaan, door je rationeel voor te bereiden op wat voor gevaren er zijn. Omdat we nu gewoon een enorme kennisbank hebben over hoe de wereld werkt. En we statistische voorspellingen kunnen maken op wat voor risico's we tegen kunnen komen, dan dat we door een primitieve angstemotie dingen gaan ontwijken die gevaarlijk zijn. Ja, nou ja ik heb zelf uh, een angststoornis ontwikkeld door mijn burn-out, dus uh, ik weet precies hoe dat werkt, uh, dat je, uh, ja, je lichaam wordt gewoon overgenomen door je hersenen in, in situaties waarin dat totaal niet nodig is, ja. uh, en dat kan inderdaad echt je leven uh, echt wel ruïneren, zeg maar, uh, en ja, wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens. We zijn natuurlijk ook nog voor een groot deel, zitten nog vast in die evolutie. En, ja. en dragen nog dingen met ons mee die helemaal niet meer nodig zijn in de hele tijd. Ja. Een uh, zakenpartner van me heeft een keer tegen me gezegd van, well, fear makes you stupid. En daarmee bedoelden ze niet van dat je dat eigenlijk dat je IQ erop achteruit gaat, maar als je doodsbang bent, ja. dan hond je niet rationeel. Nee, absoluut. absoluut. Hetzelfde schijnt ook onderzocht te zijn bij mensen die uh, geldzorgen hebben, hè? er schijnt die IQ letterlijk lager te zijn... Uh, ja. Omdat mensen alleen maar aan dat ene ding lopen te denken, in plaats van gewoon openstaan voor dingen. Dus jij zegt eigenlijk, van als we uh, bepaalde lichamelijke klachten en dergelijke juist verminderen met gentherapie, dan zou je mentaal juist beter uitkomen. Klopt. Ik denk dat als we ons lichaam uh, verbeteren, en als we ook in een, rij, in een rijkere wereld leven. Want je moet je voorstellen, zo iemand met tetrachromatopsie, die leeft feitelijk in een rijkere belevingswereld dan jij of ik. Die krijgt meer, meer binnen van de wereld. Die, die krijgt meer dingen op zijn bord waar ze wat mee kunnen doen. Die ze kunnen ja, gebruiken om tot nieuwe inzichten, ideeën of concepten te komen. Ja. En ik denk dat naarmate we dat gaan doen, dat we dus ook een rijk Dat we een rijk, dat we rijkere individu krijgen, ik heb het dan niet over geld, maar over het hele, de hele mensbeleving. En dus ook een betere samenleving. Ja, ja er was uh, laatst in de krant zag ik uh, iets over een soort cyborg. Het was een man die kon geen kleuren zien, geloof ik. Neil Warkerson was dat. Ja, die heeft een soort implantaat ingebouwd in zijn hersenen, waardoor hij volgens mij uh, bepaalde elektromagnetische straling kan zien, geloof ik. Ja, toch. Dus dat... Uh... Uh, dat is heel bijzonder. Hij vertelt ook wat, dat hij, welke sensaties hij heeft die eigenlijk geen enkel ander mens daardoor, daardoor kan uh, ervaren. Ja, ja. ja, en ik denk dat zo iemand dan ook unieke inzichten en toevoegingen aan de samenleving kan brengen. Omdat hij eigenlijk in een, in een ja, uitgebreidere wereld leeft. Ja. ja, alleen ik denk wel dat dat misschien wel geleidelijk aan moet gaan gebeuren. Want Kijk, de samenleving is natuurlijk ook wel ingesteld op, op onze zintuigen zoals we die nu hebben. Het um, zou misschien ook potentieel ontwrichtend kunnen werken als bijvoorbeeld alle mensen in één keer, uh, wat ik, wel extra kleuren kunnen zien of zo. Of, of, of nou ja. ja. Ik vind dat de auto-industrie ook vreselijk ontwrichtend was voor de paardenindustrie. Maar ik ben, <hijen> ik ben blij dat ik uh, in een BMW kon stappen. Oké, okay, oké, okay, ja ja nou ja, goed kijk uh, ik geloof ook al in het oplossend vermogen van de mens dus uh, problemen die kunnen ontstaan daardoor die kunnen ook redelijk snel vaak weer worden opgelost uh. ja. um, even kijken want je gaat dus inderdaad aan van nou je bent lichamelijk bezig je bent in de samenleving bezig sociale interactie mm -hmm. uh, even over die samenleving die sociale interactie uh, wat, wat kun je daarover vertellen Nou ja ik kies uiteraard mijn mijn netwerk mijn vrienden op grond van gemeenschappelijke doelen, Niet zozeer op wat voor klik ik met ze heb, qua of we het leuk vinden om samen series te kijken, of dat we ook, weet je wel, dezelfde podcast hebben. Ja. Dus de manier waarop ik bijvoorbeeld partner heb geselecteerd, beste vrienden, mijn zakenpartners, zijn gebaseerd op een functionele een functionele kijk van wat ik kan doen om die uiteindelijke doelen te bereiken. Dus het heden en um, mijn mens zijn nu is ondergeschikt aan mijn uiteindelijke doel om dat te oversteken. Ja, ja, Dus is, dus dat dat echt een lifestyle geworden. Ja, zeker, zeker. Het is um, om maar wat te noemen. Ik zou nooit uh, een relatie kunnen hebben met iemand die ook niet uh, al. Ondernemen zijn best doet om um, ja, bepaalde doelen te realiseren. Ik heb wel eens gezegd: Van uh, ja, ik zou liever uh, uh, trouwen met Larry Page dan met Miss Universe. Ook al vind ik Miss Universe een stuk aantrekkelijker. <laughs> Oké. Okay. Ja, maar, ja. Want, want want je huidige liefdespartner die is ook actief in uh, transhumanisme. Zeker, uh, ze heeft onlangs ook bijvoorbeeld een interview gegeven in De Trouw. Daarover. Je kan je opzoeken als je googelt op Lotte van Noord, dan zie je allerlei interviews en media, de radio gewezen over dat soort dingen. Ja. En ze is zelf ook heel erg uh, betrokken in de blockchain-wereld. Okay. En daar ook een vrij innovatief bedrijf in ge... gezet. Ik <tie> nu <tie> twee kantoren: eentje in Nederland en eentje in Chicago. En ze houden zich dus eigenlijk bezig met het functionaliseren van hoe peer review in de wetenschap uh, wordt gedaan. Ja. Met eigenlijk als doel om de wetenschap zelf te versnellen en efficiënter te maken. Ja precies, uh, ja. Oké. Okay. Duidelijk. Uh, ja. uh, verder heb ik nog een eigen bedrijf, hè? Ja, klopt. Uh, sapiens Biolabs. Ja, dat is er eentje van. Wil je daar ook over zeggen? Okay. Safe is een bedrijf wat als missie heeft om de mens te verbeteren. Eigenlijk heel breed. En het eerste wat we daarmee hebben gedaan is een nootropic stack ontwikkelen. Namelijk een verzameling van supplementen die er volgens meerdere onderzoeken voor zorgen. Dat de deelgebieden van de cognitie verbeteren. Denk aan je stemming, denk aan je geheugen, denk aan je focus. Ons uh, eerste product uh, heet wel focus. We zijn met andere dingen ook bezig om andere producten te ontwikkelen. En uh, ja, wat we daar ook mee doen is dat we een deel van uh, de winst die wordt gedoneerd aan de Sense Foundation. Dus um, het bedrijf heeft dus niet enkel een commerciële insteek, maar ook een antrachtpieser. Ja, en de Sense Foundation dat is van de Aubrey de Grey, hè? dus dat gaat ja, over um, uh, het genees van ouderdom uh, 15. Ja, klopt. Ja. Dus als je een potje pillen ons koopt, dan... Uh, steek niet alleen geld in mijn zak, maar ook in de zak van onderzoekers die zich bezighouden met technologieën die het mogelijk maken om de mens verder te verbeteren. Precies, ja. Dus inderdaad, sowieso handig als je aan het studeren bent, of in het algemeen, om uh, een stuk scherper te worden in je hoofd. Ja, zeker. Maar, maar je draagt ook bij aan, uh, aan de toekomst van de mensheid. Ja. En, en, ja. Wat ik met Sapiens ook vooral wou bereiken, is dat je hebt een heleboel mensen die supplementen verkopen, vaak uh, zijn dat ook dingen die helemaal niet werken, en omdat het heel erg vanuit een marketing-invalshoek uh, wordt ontwikkeld, en de winst, or, zeg maar, dat de, de werkelijke, de werkelijke effect wordt ondergeschikt gemaakt aan de winst. En binnen Sapiens ik dat anders doen. Ik wou vanuit een wetenschappelijk perspectief beginnen en ervoor zorgen dat ik dat werkelijk waarde toevoeg met mijn product en vervolgens een uh, prijskaart aan die waarde appen. Dus bij BioLabs, bij Lab zeg je eigenlijk van ik wil eerst dat het product goed is en dan ga ik graag een prijskaartje aanhangen. Klopt, klopt. Ja. En, en dit is dan een new topic, hè? dus dat focust zich vooral op, op slimmer worden of, of, of mm -hmm. nou ja, een, een betere hersenfunctie. Ja. Um, heb je ook nog plannen om het breder te trekken, want dit is dan bijvoorbeeld niet iets wat tegen ouderdom werkt per, de, per definitie? Zeker, zeker. Ik uh, heb het bedrijf ook ontwikkeld met uh, dus een hele brede missie van de mens verbeteren. Ja. En um, ik ben dus ook bezig om naarmate het eerste product groeit, om petproducten te ontwikkelen die zich richten op ouderdom, die zich bijvoorbeeld richten op sport. Um, ik ben nu zelfs bezig met een collaboratie met een andere bedrijf en onze klinische partners. Om een supplementenstack te ontwikkelen voor oudere vrouwen die zwanger willen worden. Ah, okay. Dus voor het herstel van bepaalde niveaus, ja. die uh, de functie van, uh, of het, van de ovariërs, de, de eierstokken, beteren. En dan ben ik zelf niet super geïnteresseerd in vruchtbaarheid, maar ben ik wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld het herstel van jeugdige hormoonfuncties. Uh, het feit dat na de overgang de osteoporose intreedt. Uh, het heeft effect op psychopanie, namelijk de afname van spiermassa. Het heeft effect op een heleboel dingen naast de vruchtbaarheid zelf. Ja, dus eigenlijk het uitstellen dus van vind... vrouwelijke uh, ouderdomsverschijnselen. Ja, ja, zeker. Want ik vind de menopauze vind ik een hele duidelijke biomarker van veroudering. Dus als je, dat, als je dat om kan draaien, dan weet je dat je een groot stuk van de veroudering van mensen met XX-chromosomen hebt weten terug te dringen. Ja. ja, precies. Dat dus is eigenlijk een deeloverwinning op het gebied van ouderdom. Ja. Ja, oké. Okay. Um, dus je hebt zeker Biolabs, dat is dan een van je bedrijven. Welke bedrijven heb je nog meer waar je wat over wil vertellen? Ja, yeah, yeah. so, ik zou wat willen vertellen over Innovium Labs. Innovium Labs is. Sapiens kijkt echt vanuit supplementen. Houden zich niet bezig met hard pharma. Houden zich niet bezig met clinical trials. Dat soort dingen. En Novium is echt um, medisch, farmaceutisch. We houden ons onder andere bezig met medisch toeristen om. Uh, ...mensen aan behandelingen te helpen die in bepaalde delen van de wereld wel al beschikbaar zijn en anderen niet. We houden ons bezig met het houden van klinische tests op het gebied van... ...aanbrekende... ...behandelingsprotocollen die dan ook niet door ons worden ontwikkeld, maar door onze klinische partners. En bijvoorbeeld, stel je hebt een kliniek op Malta... Georgië of China die een bepaald protocol heeft ontwikkeld om een bepaald ziektebeeld te genezen of om een bepaalde positieve verandering in het lichaam aan te brengen. Vaak gaat het samen, vaak wordt iets wat eigenlijk de, een transhumanistische technologie is, op de markt gebracht als een geneesmiddel tegen één ziekte. Maar de bijwerkingen zijn dan als het ware een positieve verandering en ook andere dingen. Ja. Dus dat soort uh, technologieën uh, brengen we in clinical trials, zodat we die uiteindelijk ook op de mainstream markt kunnen realiseren. En niet alleen een privé-klinieken, we ja, en dus zijn boek doen. Ja, dus je maakt het eigenlijk makkelijker om, om dingen die wereldwijd goed werken, om die dan van Nederland toe te halen. Uh, ja. Of mensen in Nederland te verwijzen naar andere klinieken in de rest van de wereld. Zeker, op dit, op dit moment richten we ons vanuit marktperspectief uh, op de Verenigde Staten. We zijn wel uh, onderzoek aan het doen hoe we kunnen uitbreiden naar Europa en uh, Australië. Australië is ook een interessante markt. Mm -hmm. en dus maar met ons huidige hypnotisch uh, dus verwachten we ergens tegen het einde van kwartaal 2, 2019 in Nederland uh, uh, begonnen dingen zullen aanbieden. Oké, okay, okay. dus uh, voor degene die enthousiast is geworden over je verhaal kunnen ze uh, volgend jaar bij jou terecht. Uh. <laughs> ja, ja, ja. Oké. Okay. Vooral nu richten op de vrouwelijke luisteraars, want de, onze belangrijkste technologie nu is dus inderdaad een uh, protocol die ervoor zorgt dat de overgang wordt door het bedrijf van het beeld. Ja, oké, okay, oké. Okay. Uh, dus dat is dan Inovium Labs? Uh, ja. Zijn er nog meer bedrijven waar je mee bezig bent? Uh, nou, ik heb een uh, adviserende rol binnen Parade, dat is het blockchainbedrijf van Londen. Ik heb daar verder geen een, uh, bestuursrol of operationele rol in, ik participeer wel op 1%. Okay. Van het feit dat ik als consultant en uh, dat ik mijn netwerk ter beschikking heb gesteld en wat advies heb gegeven over het, het, het taakgebied. Um, ik heb verder ook vroeger andere bedrijven gehad, nou, Die zijn over de kop gegaan want die heb ik verkocht. En daarnaast uh, hou ik me ook bezig met angel investing. Dus, ja, ik zag inderdaad dat je een investeringsbedrijf had. <laughs> ja, ja, de Sentence Group. Een Sentence Group, ja, dat is eigenlijk een holding waar, waaruit ik investeer. En dat doe ik op dit moment voornamelijk in de game sector. En dat is, voornaam, dat is heel wat anders, maar dat is voornamelijk omdat je in Nederland een vrij bedoeliende uh, game-industrie hebt. hele goede opleiding in game design. Een chronisch gebrek aan geld. Dus vanuit het aspect van financiëren dus neemt man best wel een kant in de markt op het gebied van investeringen in games. In neemt man geweldige start seller startup providers ook, waar ze hele getalenteerde jonge mensen hebben. Denk bijvoorbeeld aan Inditopia in Groningen. Nou, Inditopia is. Ja, ze kunnen eigenlijk uh, geweldige kwaliteit. Deelgelijk qua potentiële de werknemers, freelancers of wat dan ook, binnen game design, VR, etc. Je hebt in Utrecht, heb je volgens mij ook startcentra beter voor de game-industrie. Je, je hebt ook de, wat bekende games van Nederlandse bodem. De opleidingskwaliteit is gewoon zeer goed. zijn is een overvloed aan designers. En, te weinig nieuwe studio's, dus als je daar wat geld tegen gooit, dan kan je echt zeg maar instappen op een punt van de industrie met een hele vruchtbare bodem. Ja, ja. ik uh, zag er nog wel eens op Facebook voorbij komen dat je ook uh, zelf in blockchain uh, investeert, toch? Ja, ja, ik heb wel een uh, wat... zeker, ik ben ook begonnen met crypto jaren geleden. Maar, het goede raar ja, is. Het niet ook, te uh, <laughs> ja, ja, ik ben alleen nog wel enkele keren op het foute, foute moment uitgestapt, helaas. Ja, ja. Maar het was wel uh, een startpunt voor mij om dingen te realiseren. Ja, oké. Okay. Dus ik ben nu niet super actief meer in uh, de crypto zelf, waar qua treden en dat soort dingen. Sommige vrienden van me ook wel. Mm -hmm. Maar ik vind het zeker een interessant gebied en ik vraag me af hoe het zich verder gaat met ja, ja, dit. Wat ik zo. zelf denk is dat, nou, ik, blockchain vind ik eigenlijk een stuk interessanter dan Bitcoin zelf. Omdat je met blo met de blockchain-technologie kan je zoveel interessants. Ja. Veel meer dan uh, de virtuele store value hè? Ja, het gaat eigenlijk om dat je ook gewoon informatie kan opslaan die niet veranderd kan worden, toch? Klopt. Uh... En je kan met Smart Contract kan je trustless systems bouwen, zonder dat je dus een centraal, centrale partij hebt die je moet vertrouwen, als het ware, zoals een bank. Ja. Maar dat kan je ook toepassen buiten de financiële sector. Dat kan je ook toepassen binnen bijvoorbeeld wat Lotte doet, binnen peer review. Dat kan je toepassen op zoveel dingen dat... Ja, uh, ik geloof ook uh, notariszaken uh, kun je het ook voor gebruiken, contracten. Dus uh, omdat dan uh, afspraken die je maakt worden vastgelegd in de blockchain en die kunnen eigenlijk nooit meer gewijzigd worden. Want daar is het systeem natuurlijk decentraal voor feitelijk. Klopt, klopt. Mijn beste vriendin is ook, uh, die is advocaat. En die vindt het ook ontzettend fascinerend wat je allemaal in uh, het gebied van de rechten met blockchain kan doen. En waar eigenlijk nog weinig gebeurt, dus. Ja, dus uh, nog genoeg te verwachten in de toekomst wat dat betreft. absoluut. Oh, nou, ik wil een beetje richting het einde gaan van de podcast. We hebben al een hele hoop dingen besproken over transhumanisme, de toekomst, technologie. Mm. Um, sowieso ben ik nog even benieuwd naar je, je stichting hè? en organiseer je daar ook activiteiten mee? Ah ja, we hebben een evenement, de Innovators Café. Dat is een maandelijks evenement wat gericht is om studenten. Journalisten, bedrijfsleven bij elkaar te brengen op een soort informele netwerkborrel. Voor eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is om iets te doen in de toekomst. En dat is misschien heel vaag omschrijving. Iets doen in de toekomst, maar mensen die geïnteresseerd zijn in toekomsttechnologieën, dus innovatie, et cetera. Die daar op een bepaalde manier in participeren. Bijvoorbeeld als. Student, doordat ze in een bedrijf verantwoordelijk zijn voor innovatie, doordat ze mystiek doen, ze, ja, noem maar op. Ja, dus het gaat eigenlijk om dat je op een makkelijke manier veilig onderdeel komt van het netwerk van mensen die ermee bezig zijn. Ja, klopt. En daarnaast heb je natuurlijk ook dat we uh, conferenties organiseren, dat gebeurt iets minder vaak, want een stuk duurder. De grootste daarvan was twee jaar geleden en dat was de DMA Conference in Utrecht. Dat was een van de grootste conferenties op het gebied van gentherapie op mensen ter wereld. Oké. Okay. DMA heet dat? DMA, DNA. Oh, DNA, oké. Okay. Design in New Advances. Oké. Okay. En is een leuk afkoord dus nee, uh, Zijn er ook video's van te vinden op YouTube? Ja, dat kan uh, je op YouTube vinden. Volgens mij heb ik je laatst ook uh, eentje gestuurd over Oliver Medvedic, onze sprekers. Ja, of, ja. the de Grey en Liz Parish, waren we trouwens ook sprekers. Oh cool, ja. Vooral Aubrey de Grey vind ik een hele yeah. interessante man. Een man met een hele lange paard. ja heeft uh, ja, niet zo leuk. Wat zijn je? Ik heb hem een keer aangetrokken, vond ik niet zo leuk. <laughs> ja, ja. Wat ik zo fascinerend vind, hij ziet er door die paard heel oud uit, maar hij is wel een proponent van, van jeugdigheid, dat is de hele Top, grappige... Ja. Contradictie. Ja, ik, ik, ik vind hem een beetje lijken als een soort uh, good twin van... Hoe uh, weet je die, die gekke Rus ook alweer? Uh, ja, ja, ja, die, uh, die filosoof. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik kom er zo meteen nog wel even op. Ja. ja. ja. Of uh, het lijkt ook een beetje alsof je CC Top is weggewandeld. Ja. <laughs> ja. Grappig. Um, zijn er nog andere dingen die je nog zou willen bespreken? Oh zoveel, maar ik denk nog niet dat we daar nog de tijd voor hebben. Nee precies, je hebt nog wat dingen te doen vandaag begreep ik. Goed. En uh, misschien moeten we een keer een, een, een tweede aflevering doen, uh, over een bepaald onderwerp misschien of uh, recente ontwikkelingen die we, die we hebben gezien uh, ja. in het transhumanisme. Ja, het lijkt me wel leuk om wat meer in de bepaalde dingen te gaan. Ja, absoluut. Nee, helemaal goed. Uh, nou ja, als, als, als, als we dan verder uh, geen hele andere dringende zaken hebben, zou ik in ieder geval willen bedanken voor deze aflevering. Ik vond het zelf erg interessant. Ik uh, hoop dat de luisteraars het een beetje hebben kunnen volgen met alle technologische details, et cetera. <laughs> en uh, nou ja, graag dan tot een uh, volgende keer. Is goed, dankjewel. Afdel. image of Serac, father of all we now hold true.